Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 29, vers 1. Aardse machten, looft den Heer, geef den Heer sterk en eer, dat de lof van hoogste naam alle grote roem bescham. Vorsten voegt u hem in het midden, van zijn heiligdom aanbidden. bidden. Voeg u met de Gods getrouwen zeer een heerlijkheid ontvouwen, Psalm 29, vers 1. U zal worden voorgelezen 1 Samuel 16 van vers 14 tot en met 23. We noemden u 1 Samuel 16 vanaf vers 14. En de geest des heren week van Saul en een boze geest van den heren verschrikte hem. Toen zeiden Saul's knechten tot hem, zie toch een boze geest gods verschrikt u. Onze Heer, zeg het, toch, zeg het toch uw knechten, die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken, die op de harp spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest gods op u is, dat hij met zijn hand spelen, dat hij beter met u worden. Toen zeide de Saul tot zijn knechten, ziet mij toch naar een man uit, ...die wel spelen kan... ...en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide... ...zie, ik heb gezien een zoon van Isaïe... ...den bet die spelen kan. En hij is een dapper held en een krijgsman... ...en verstandig in zaken en een schoon man. En de Heer is met hem... Saul nu zo'n bode tot Isi en zeide... Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Isi een ezel met brood... en een lederen zak met wijn en een geitenbokje... en zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Al zo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht... en hij beminde hem zeer... En hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Isaïe om te zeggen. Laat toch David voor mijn aangezicht staan. Want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde als de geest God zo Saul was. Zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing.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 en die de aarde de voetbank uwer voeten noemt. Uit wiens handen we zijn voortgekomen, versierd met uw beeld en ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Heren, toegerust met al die gaven, die noodzakelijk waren om te beantwoorden aan het scheppingsdoel, maar ook om inhoud te geven aan dat eeuwig verbond dat u met de mens loopt in de rechtheid, waarin u de belofte vermaakte van het eeuwige onverliesbare leven in uw gunst en gemeenschap. Maar Heer, die mens is van u afgevallen. De fluisteringen van de hel heeft die mens aangenomen als waarheid. En het vaste woord Gods als een leugen gesteld. Toen die vragen gesteld werd, of van alle boom des Hofs vrijelijk gegeten mocht worden wist die mens van alle boom alleen van die boom daar kennis des goeds en des kwaads zal de mens niet eten en dat ontzaggelijke woord gezult als God zijn heeft de mens gewild begeerd en is gevallen van het top van hier een eeuwige verwoesting neer de influisteringen van de hel, die Ema rebelleerde toen alles nog zeer goed was. En een derde van de sterren meetrok. En waarvan uw woord zegt: hoe zijt gevallen, o morgenster, hoe zijt gevallen en die hel zich geworpen heeft op het pronkjuweel, die heeren van u afgekeerd is, en nu heeft het u behaagd door wederbarende herstellende genade, in het uur daar weder geboorte dat beeld terug te schenken in zijn aanvankelijke bedeling, zodat die mensen weer kennis verkrijgt, gerechtigheid zoekt en heiligheid najaagt. Maar de worstelingen, ze zijn doorgegaan gelijk we ook hebben gelezen uit de schrift. Een boze geest des Heeren die zal benoeden. Maar ook hoe uw eeuwige geest rustte op David. ...waarvan uw kerk heeft gezongen... ...ik heb bij een voor Israël hulp beschoor... in het volk verhoogd... ...hem heb ik uitverkoren... ...in uw eeuwige en aanbiddelijke raad... ...hebt u door die worstelingen heen... ...het koningschap... ...van de beminde des heren bevestigd... ...en door de onmogelijkheid heen... Hebt u dat bestendigd. U hebt David een lampe toegerust. Die zou nooit uitgeblust worden. Dat is naar uw eeuwige raad. Want eeuwig bloeit die glorie kroon. Op het hoofd van Davids grote zoon. En de praktijk daarvan openbaart zich in de tijd. Omdat u te midden van een gevallen geslacht. Die boodschap van vrije genade nog doet horen. Waarin het u belieft en u het behaagt, zonder aanzien des persoons uw naam te verheerlijken, heere. En wie zou dan onrein achten en gemeen wat u gereinigd hebt? Zo werkt u door alle tijden en alle eeden in uw eeuwige raadsvervulling, want u wilt dat uw huis vol zal worden. En omdat het een goddelijk werk is, omdat het een eenzijdig werk is, omdat het een onwederstandelijk werk is, omdat het een godverheerlijkend werk is, zullen die werken u loven en uw gunsgenoten, ze zullen u zegenen, wanneer we vanavond hier mogen zijn, is dat onder uw bewarende, sparende en dragende langemoedigheid en dat u dat ook deed doorleven, en dat de bediening van uw getuigenis in de hand van uw Goddelijke Geest vanavond levend vernieuwend werken mogen in vele harten. En indien het u believen, en indien het u behagen mocht, o God, zou u dan willen arbeiden ook in de harten van onze kinderen, opdat het zaad u zou vrezen en dienen. En dat u, o held, inging in dat huis van de sterk gewapende om onze vaten te ontroven. U houdt uw hand zo stil, o God. We bemerken zo weinig van de aanslag van uw woord, van de overdenktuigende kracht van uw geest. Dat u ons toch niet als een voorbijgaand man aan ons overliet. Dat u ook werken door alle tijden en geslachten. En ook uw erfdeel deed doorleven het onderscheid van de strijd die zich openbaart in het leven van Saul. En de strijd in het leven van uw David en van allen die uw naam komen te vrezen. Wil u aanschouwen wat met ons niet kan samenkomen. Terwijl u beheren opdragen werkt en woont nog in de eenzaamheid. In de broederskerken raad kan met ons niet zijn. Wil u met hem zijn en met zijn gade in alles wakte en ziekte. Heere, er zijn zorgen in de gemeente. Veel zorgen. Ook nu zijn weer een tweetal mens. Ziekenhuis opgenomen. Een man. ...en een vrouw, een vader en een moeder... ...ze liggen samen op één zaal in het ziekenhuis. Moeder enkele dagen terug en vader werd vandaag opgenomen. Wat zal het baren, o oh God, wees je gedachtig. En een oude moeder werd opnieuw weer in Wageningen opgenomen... U kent ook haar zwakheid, de zorgen die erover zijn... Mocht u ook daarin als een grote doorbreker nog eens doorbreken aan al die verborgen zorgen die uw alwetendheid bekend zijn. Dat u uw kerk bouwen door uw hand krachtig, dat de eenden der aarde uw leden vrezen, dat u uw kerk gedenk in de worstelingen van de tijden... ...van alle verscheuringen en verdeeldheden... ...een zoeken van vereniging buiten... ...de beleving waar de breuk ligt... ...een helen zonder de breuk te eigenen... ...een spreken van vereniging zonder schuld... ...o God, Waar moet het alles eindigen als u dat niet weerhoudt... ...laat uw aangezicht lichten... Over het overblijfsel van uw erfenis dat alleen woont. En dat zich weet als een eenzame mus op het dak. Als een roerdomp in de woestijn. Als een nachthut in de komkommerhof. Wij denken aan al degenen die uw kerk mogen dienen. Dat u ze de leiding van uw geest verlenen mogen. En gedenk ook uw knecht. U kende ook alle betrekkelijkheden in natuur en genade. Bekwaamt hem het heiligdom. Geef hem een stem der geleerden. En een getuigenis van uw geest. En doet hem in alle eenvoud. uw woord overdenken om Jezus willen. Amen. <coughs> Wij zingen... Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van zere mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en tis er zijn wil gebied en het wordt er stond. Schoon de heidenen samen list op list beramen. God verbreekt hun raad, schoon de mogendheden, z'n ontwerpen, smeden, hij belacht haar haat. Maar de alto's wijze raad des heren. Psalm 33, we zingen de versen 5 en 6. <coughs> Geliefden, de voorzichtigheid des heren, doet zijn voornemen vastbestaan. Besluit zijn er ere, zal zonder hindering voortgaan. Zo dichte datheen Psalm 33, wij zingen de voorzichtigheid, en we lezen dan, de auto's wijze rades heren, houdt eeuwig stand, heen we auto's En de onberijmde, die zegt het ons op deze wijze, de rades heren, bestaat tot in eeuwigheid. Daarmee heeft de dichter door het dierbare geloof geweten, dat alles wat op deze aarde plaatsvindt naar de auto's wijze des heren geschiet hoewel het waar is dat in de raadsvervulling gods ook in het leven van gods kinderen soms vele vragen zijn maar als we daarachter staan dan is het toch wel waar de auto's wijze raad des Heer. In die raad Gods. Ligt de zaligheid van de gemeente verankerd. Dwars door de strijd en de mogelijkheid Van zijn mensen leven heen. Ja dwars. Door de diepten. Van Adams val en verlorenheid. Door de diepten. Van een mens leven voert God zijn raad uit. En die eeuwige raad zal eindigen in eeuwig bloeit die gloriekroon op het hoofd van David's grote zoon. <kijkt> Hoe de Heer dat vervult, wil ik vanavond in vervolg van onze Bijbellezing overdenken. Uw aandacht voor een gedeelte uit het boek van Samuel. Ik lees u voor uit het zestiende hoofdstuk van het eerste boek van Samuel, de versen 18, 19 en 20. Ik lees u daar het woord van God. God. Toen Antwoordde een van de jongelingen en zeide: Zie, ik heb gezien. De zoon Izei van Bethlehem die spelen kan. En hij is een dapper held, een krijgsman en verstandig in zaken. En een schoon man, en de Heer is met hem. Zou nu zond boden tot Izei en zeide. Zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Isaïe een ezel met brood, en een lederen zak met wijn, en een geitenbok. En hij zond door de hand, en soms David aan jou. In vervolg van de verdenking van de vorige maal wil ik u vanavond bepalen bij David aan het hof van Saul. <kliek> Ik wil drie gedachten overwegen. In de eerste plaats, David wordt in het hof van Saul gekend. In de tweede plaats, David wordt naar het hof van Saul omboden. En ten derde, David wordt naar het hof van Saul gezonden. Denken, David, in het hof van Saul, hoe komt die man daar? Moet u altijd maar voor uzelf vragen, hoe komen we eraan en hoe kom je erbij? In de eerste plaats is hij in het hof van Saul een gekende, moet je eens even denken. Daar in dat goddeloze hof, waar God met zijn geest geweken is, daar is kennis van de zoon van Isaï. U leest dat in het achttiende vers. Toen antwoordde een van de jongelingen, zie ik heb gezien ene zoon enzovoort. In de tweede plaats wordt David naar dat hof omboden. Als we lezen, zo is tot Isaï. En ten derde, David wordt naar dat hof gezonden. Ja. Toen nam Isaïe een ezel naar brood. En wat er dan verder volgt. <coughs> Geef Gods geest getuigenis van de waarheid. Het kardinale punt waar het in deze schriftorde, in dit gedeelte over gaat dat is de eeuwige en wonderlijke raad van God. De Heere, die bereikt zijn doel dwars door de afval van mensenharten heen. Als u geluisterd hebt naar dat gedeelte dat u is voorgelezen, dan tekent de Heere de ondergang van de van God afgeweken mens die God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. We zien dat openbaar, en het is u voorgelezen... in het verband van deze waarheid. En de geest des heren week van zo. En een boze geest van de heren verschrikte hem. Wel opmerkelijke dingen... ...die in dat boek worden weergegeven. En dan opmerkelijk daarna... ...hoe de heren... ...en dat is een wonder... ...David met zijn eeuwige geest komt te zalven... ...tegen overal elkaar... ...licht, tegen duister... ...de heren tegen de machten... ...van de hel. Het is opmerkelijk... ...als we de levenspatronen... ...van Saul zien en van David, dat deze twee levenspatronen in elkander en door elkander geweven worden. Maar uiteindelijk zal het patroon ons openbaren, wat David in de hoogtijden van het leven later gezegd heeft, de man die hoog opgericht is, de liefelijke in de psalmen, ...de keurling gods. We staan in het begin van een hele wonderlijke geschiedenis. David de Gezalfde, de nieuwe koning bij de schapen... ...en schijnbaar, schijnbaar, nog in volle luister... ...zo, van deze zo moet u niet zo gering denken... Zal ik eens voorlezen? Dus maar rustig mee in deze zo eenvoudige Bijbellezing, waar zoveel geheimen aan ons worden medegedeeld. Ik lees in het tiende hoofdstuk dat Samuel tot Saul zegt, waar we nu over gaan denken, en de geest des heren zal vaardig worden over u, en gij zult met hen profeteren. En je zult in een andere man veranderd worden. En dat zal geschieden als u deze tekenen zult vinden. Doe gij wat uw hand vinden zal. Want God zal met u zijn. Dat is nogal geen kleine zaak gemeente. Dat staat in het tiende hoofdstuk in het zesde en zevende vers. Geschreven van het getuigenis. Dat David moet zeggen, dat Samuel moet zeggen van Zo. God zal met u zijn. Houd u even vast. Ik lees in het elfde hoofdstuk van diezelfde Zo. Ook in het zesde vers. En toen werd de geest godsvaardig over Zo. En nu lees ik in mijn hoofdstuk. Wat aan u is voorgelezen in het zestiende hoofdstuk. Zo'n wonderlijk getuigenis. En de geest des heren. Week zo, Als u goed opgeluisterd hebt. En ik heb het wel bewust voorgelezen in deze tekstwoorden. Dan lees u dat de geest op hem kwam. En dat hij veranderde. Dat wil dus niet zeggen dat hier levensvernieuwing plaatsvindt. Dat de Heere door de werkingen van zijn geest deze man maakt tot een tempel van de Heilige Geest. En een veranderd mens is nog geen vernieuwd mens. En ik denk, jong en oud, dat daar waar genade verheerlijkt wordt, die vraag zo vaak leven kan. Ben ik nou een veranderd mens? Of ben ik een vernieuwd mens? Je leest in Gods woord toch zo vaak van veranderde mensen? Niet alleen Saul, Judas, Simon de Tovenaar, Ananias, Safira, Demas. En staat er in Gods woord niet geschreven dat vele van zijn discipelen vanaf dit ogenblik niet meer met hem gingen? Daar moeten we deze zaken wel heel goed onderscheiden. Ook om de aanvallen van de machten der duisternis in het leven van zijn kinderen te doorzien. Want wij zien nog niet altijd waar het vandaan komt, mensen. Enkele dingen vragen natuurlijk onze aandacht. De Heer, die wil dat David aan het hof van Saul komt. En dat gebeurt. Door de onmogelijkheid heen volvoert de Heer zijn raad. Wilt u dat ook nog even tot u laten doordringen? Dat God zijn raad volvoert door de onmogelijkheden van een mensenleven. En dat dat vaak maar al te vaak gebeurt in de nachten van het leven. Waarin de Heere ware zal maken. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Niet al te moedeloos worden. Bestreden volk. De Heere die zal ook voor de uitkomsten zorgen. Hij die het goede werk begint... Die voleind dat. Dat doen wij niet. Dat doen mensen niet. Dat doen leraars niet. Dat doen Gods kinderen niet. De Heere volvoert zijn eigen werk. Want de zaligheid van de gemeente. Die heeft zijn oorsprong in de eeuwigheid. En daar ligt ze vast. Begrijpt u? Wanneer ik over deze dingen denk. En we gaan heel eenvoudig de exegese van deze schriften naspeuren. Dan denk ik toch dat er enkele zaken duidelijk zijn. Als de geest des Heren wijkt, dan wil dat zeggen dat God Hem in de zalving eenmaal bekwaam maakte. Zoals de Heren een ambtelijke bekwaammaking kan geven, die we wel moeten onderscheiden van een kindschap. Zoals de Heren nog in de ware ambtelijke bediening toerust. Nog altijd gaven geeft zo heeft de Heer dan ook aan deze Saul uitnemende gaven gegeven we moeten dat is ook wel symbolisch maar ik wil het toch doen we moeten deze Saul eigenlijk plaatsen in het licht van die ontzaglijke gelijkenis die de Heer Jezus uitsprak toen hij de talenten uitdeelde en die ene man weet je. één talent. En dat talent begroef. En als je rekenschap moet afleggen. Zegt ik wist. Ik wist dat je eisend was. En ik heb het begraven. En dan zegt de heer: Van die heeft. Zal genomen worden. Ook wat hij heeft. Dan ontneemt de heer Die toebetrouwde talenten Zo is zo'n man. Die zijn talenten die hij ambtelijk van God kreeg. Niet gebruikte tot de dienst van God. noch tot de eer van God. En hoe duidelijk is dit wel openbaar geworden. Op het moment dat Samuel hen ter verantwoording riep. Waar ik in mijn eerste bijbellezing u aandacht gevraagd heb. En tenslotte maar één zaak vraagt. Eer me dan toch. Eer me toch voor het volk. Weet je wat het zeggen wil jongen nou? Dat de eer gods hem nog nooit op het hart gebonden was. Weet je wat het zeggen wil? Dat hij de eer gods nooit gezocht heeft. Een mensenkind die met alles wat God hem betrouwde zichzelf bedoelde. Weet je wat Ezekiel zegt? Dat ze de wateren van Gods kinderen vertroebeld hebben. En weet je wat Jezus zegt? De kudde binnengekomen om de wol en om het vlees. En dan komt de Heer af te rekenen. En hij ontneemt zo de bijzondere gaven van de geest. Ten opzichte van zijn ambtelijke bekwaamheid. Luistert u goed? Dat we hier niet terecht zouden komen in de Remonstranse wateren, waar onze vaderen in het vijfde artikel over de volharding van de heiligen gesproken hebben, omdat ze leerden dat er een afval van Gods gemeente was. En hoe diep dat die gemeente Gods ook kan komen, de Heer zal voor zijn eigen werk instaan, zou, was een veranderd man, meen ik. Heeft God niet gezocht, niet bedoeld, Gods eenie voorgestaan. En dan komt er een tijd en God rekent af. U weet het, daar staat hij met een afgescheurd stuk van de mantel van Samuel. En dan neemt de Heer de zijn geest en wat uit is, kom ik zo terug. Want er ligt in dat eerste vers toch nog iets wat we ook even tegen elkaar zeggen moeten. Er staat in dat 14 vers, en een boze geest van de here, een boze geest van de here verschrikte hem, wat wil dat zeggen, heeft de here de heilige, de rechtvaardige, de volmaakte, boze geesten, zendt hij boze geesten uit, ja we moeten goed lezen, daarom even uw aandacht, nee natuurlijk niet, wat het zeggen wil, dat wijst naar de stilte van de eeuwigheid. Naar dat ontzaggelijke moment waarvan geschreven staat in de morgensterren zongen vrolijk. En de kinderen Gods juichten toen de aarde op zijn grondvesten nederzonk. En daar staat de heerlijkheid van de schepping. En dan komt het pronkjuweel, die is een majoriteit uitblinkt boven alles. God schiep de mens. Dat is een beeld, een gelijkenis. Wij jongens en meisjes, heb ik over katten gezeten een maandag. God schiep de mens de draag. En dan gebeurt er iets wat ons verstand nooit kan bevatten. Maar waar Gods woord ons duidelijk van zegt: Hoe zijt ge gevallen, O morgenster? Hoe zijt ge gevallen? En dan lees ik dat Michael de aartsengel krijgt tegen degene die een derde van de sterren aftrekt, en de dus satan rebelleert tegen de levende God. Dan gebeurt daar revolutie, en dan wordt dan kunt u lezen in de schrift: Hoe zijt ge gevallen, o morgenster? De Satan is tot u afgekomen. En dan werpt de vorst der duisternis zich op het pronkjuweel. En u weet de gevolgen: God tot de leugenaar, de Satan gelooft en gevallen van een top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dan ligt daar dat mensengeslacht van God verlaten, van God gestoten. De heilige gerubijnen die de toegang tot de boom des levens tegenhouden. En dan komt die eeuwige worsteling naar Genesis 3 vers 15 tussen slangenzaad en tussen vrouwenzaad. Als hier gesproken wordt in dit onderwijs, de boze geest van de heren, dan wil dat zeggen hoe die boze geest eenmaal behoorde bij die zingende morgensterren en bij die kinderen gods, maar van God afgevallen zijn en eeuwige strijd voeren en onder de toelating gods zich nu werkt. Op dat mensenkind dat zijn ambtelijke gaven heeft verspeld. En dan lezen we zo ingrijpend. Zie de boze geest gods verschrikt u. Een verzalvende hel. U denkt ook maar aan dat ontzaglijke beeld om het u duidelijk te maken. Waarvan geschreven is door een apostel. Wanneer de Heer hem heeft doen zien uit de sprekelijke dingen, zegt hij die niet. Met mensentongen zijn weer te geven, dat de Heer hem in het heiligdom kwam in te leiden. En dan staat er, opdat ik mij vanwege de uitnemendheid der openbaringen gods niet zou verheffen, is mij gegeven een doorn in mijn vlees, namelijk een engel des Satans, die mij met vuisten sloeg. Wat daar gebeurt, daar in dat hof van Saul, de hel die werpt zich op deze man. Voorwaar, hij is een prooi geworden. En als een prooi van de hel staat er, wordt hij verschrikt. Hij wordt voortgedreven, er is natuurlijk een zeven exegezen over te denken... Of verschillende gedachten die ook over deze tekstversen zijn verwoord. Uh, laten we daar niet over filosoferen. Maar laten we maar zien dat de mens die, die aan zichzelf overgegeven wordt. Onder het scherpste oordeel komt. O jong en oud, als onze conscientie nog tikt. En ons geweten ons nog waarschuwt. En de dammen om ons leven er nog zijn. Dan zegt de Heer Jezus. Waakt. Waakt. Waakt. Maar bij Saul zijn de dijken doorgebroken. De dijken om zijn conscientie zijn vernietigd. En de stromen, de boze stromen van de hel. Die stromen in dit leventje binnen. En de vrucht is duidelijk. Hij heeft... Geen rust meer. onder het hoofd van zijn voet. Luisteren hoor. Dat is heel wat anders. dan wat de kerk zingt. van rust noch vrede wordt gevonden. Maar dat ga ik u zo wel bewijzen. Eerst maar eens denken. hoe ingrijpend dit leven is. waar we nu bij getekend worden. En wanneer we anders niets zouden zeggen dan deze... ...wat zou het een ontzaggelijke beroering kunnen verwekken... ...in het leven van Gods keurlingen op de aarde. Maar we moeten het wel eventjes duidelijk maken. Gods geest, dus niet de zaligmakende bediening... ...want God neemt de geest van zijn kinderen nooit weg... ...maar de algemene werking, ambtelijke werking van Gods geest... Die worden ingetrokken. En dan zou ik daar misschien veel meer van moeten zeggen. Maar dan ga ik veel te ver van mijn onderwijs af. Kijk jongen nou. Ga er heel kort wat van zeggen. Deze dingen die kunnen niet gebeuren in de wereld. Die gebeuren wanneer we leven onder de adem van het woord. Paulus spreekt van... De consciëntie op de mond slaan. Wat betekent. Dat we gaan worden als de smidshond. Die bij het vuur ligt. Die de sprankels vuur over zich ziet gaan. Waar zelfs de delen van in zijn vacht komen. En het beroert hem niet. Hij ligt er. En hij slaapt. Wanneer de Heer de algemene werkingen van zijn geest gaat inkorten, dan wil dat zeggen dat u uw conscientie gesmoord heeft. Dan spreken de tranen van moeder u niet meer aan. Dan spreken de warme, bewegende woorden van vader u ook niet meer aan. Dan wordt de vermanende kracht van het evangelie niet meer verstaan. Dan wordt de indringendste oproep, bekeert u, bekeert u niet meer in uw conscientie opgenomen. Dan denkt u de vrijheid gekregen te hebben. En dan ziet u de stap, categorisaties worden niet meer bezocht. De aandacht voor de waarheid verdwijnt. Bevouwing, ze hangt niet meer op school in de kantine. Bij maar op. De lectuur die wordt anders, wat de wereld biedt, wordt me graag te genomen. En ik ben niet iemand die ethische preken houdt, daar geloof ik niet in. Maar je kan de ethiek niet van de theologie losmaken, dat begrijpt u ook wel. En dan komt de ruimte mensen, He? ruimte, geen God en geen meester. En we zien ze afvallen en we denken het gewonnen te hebben. Maar de twistingen gods die komen straks in de grote eeuwigheid terug. Gij die de weg geweten hebt en niet bewandeld. De voorbeelden ga ze maar niet op noemen mensen. Ik zou ze misschien wel moeten zeggen. Misschien hebben we nog tijd genoeg. Ik bind me echt niet aan een bepaald gedeelte van de lezen. Ik heb het voorrecht gehad denk ik. Ja, toch wel. Dat ik in mijn eerste gemeente veel jonge mensen tot bekering heb zien komen. Of dat dat daar een goede gezegende tijd was. Ik heb daar ook meegemaakt dat van die jonge tot God bekeerde leventjes soms in de kracht van de leven al rijp waren voor de eeuwigheid. Je weet wat ik wel eens gezegd heb. Hè? Ik ben oud genoeg. Ik begroef een meisje van 16. Duidelijke leesbare brief. Misschien heb ik op de categorisatie er wel eens wat meer van gezegd. Ik begroef Jannie. Leesbare brief. 15 jaar. Rijp voor de Ik zal nooit vergeten dat ze de briefjes ging schrijven uit de breuk van de leven. En dat ik toen misschien in mijn gevoelswaarde wel scherp... later ga je dat ook wel eens zien... Gezegd hebt dat de kennis van de zonde te kort is voor de eeuwige. En dat de inleving van de breuk, dat je daar God niet meer ontmoeten kan. En dat je een borg moet hebben voor je schuld. Toen kreeg ik een briefje terug, mensen. Twee regels. Dominee. Hoe kom ik aan die borg? Hoe kom ik aan die borg? De nood van de leven. Wonderlijk, de Heer breekt door. Ik zal nooit vergeten als als ze op de stoep bij me stond en getuigenis gaf. Hoe zij het gedoor gebroken. Hoe zij het gedoor gebroken. Een week later sta ik in het ziekenhuis bij haar. Ze was van de arm van de moeder na de kerkdienst weggereden. nog voor de poorten van de dood niet mee bekennis geweest. Goed, ga over dat gebeuren niet verder. Ik heb ze begraven op die begrafenis van zijn neefje van me. Was een jaar ouder. <coughs> ik zeg tegen hem. Jantje. Ik zie je niet meer op kategorisatie. plekje in ons huis is leeg. Ja. Wat zou het geweest zijn mijn jongen. Als ik jou begraven had. Hm, hmm. Precies. De, hm. Een week later. Krijg ik een berichtje van zijn moeder. Weer je ziekenhuis komen. Lacht tegenover de pastorie. Zo zei, het is, zei Jantje, ze zie zo wat gebeurt. Hij heeft met zijn brommer bovenop een auto gevlogen. En niet meer bekennis geweest. Tien dagen later begroef ik Jantje. In hetzelfde graf van zijn nichtje. Hij dacht het gewonnen te hebben. Toen kwam God. O, jeugd, jeugd, jeugd. Denk maar niet dat je het gewonnen hebt. Dat je in de vrijheid erom spartelt. O, ik denk dat je het verliest. Maar ik moet naar mijn waarheid van vanavond. Vergun het me maar in die bijbelezing. Er is zoveel ambtelijk leven achter me. In die veertig jaar dat we de kerk een klein beetje mogen dienen. En we hebben al zoveel verspeeld mensen. Die oudjes, die oude kerken raden. Dat oude volk van God is dan maar gebleven. Nee, wat hier gebeurt, dat is een boodschap van de hemel. En wat er dan ook staat. Toen hebben die knechten van Saul daar erging gekregen. Want het was gewoon niet om te harden. Wat leefde dan bij deze man? Blinde woede tegen de wegen die God kwam te houden. Een blinde woede. En dat openbaarde zich naar buiten in wrok. En boosheid, razenij. Hij kon er niet mee onder God komen. En dat Ze hebben die mensen die om hem heen waren gezien. Zijn knechten die om zijn troon stonden. De mensen waarmee hij omging. Want wat was de ervaring toen die geest gods wegviel. Toen verspeelde hij de mogelijkheid van zijn koningschap. Geen inzicht meer, geen kracht meer, niet die zo die voorop in de strijd ging, waarvan ze dan toch gezongen hebben, heeft ze een duizenden verslaafd. En dan komen die knechten, die om te leven, zeggen ze maar, die hebben hem raad gegeven. En welke raad hebben ze hem gegeven? Wel, onze Heer zegt toch, uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat ze een man zoeken die de hars spelen kan. En het zal geschieden als de boze geest Gods u op en hij met zijn hand spelen dat het u beter wordt. Nou, muziek, ook dat zou een breed verhaal kunnen zijn. Is muziek zonde? Nee. Nee. Muziek is gave. Morgensterren zongen vrolijk. Eer is God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde. En ze zongen het lied van Mozes. En het lied van het lam. Kom nou. De muziek is gave. Maar zoals alles door de zonde doortrokken is. Is de muziek in de handen van de hel. Tot boosheid niet waar. Je? Nee dat mag ik toch tegen u niet zeggen. Disco. Dat weet u toch niet wat het is. Nee toch he? Weet je het echt niet? Zo heeft de Heer de gaven gegeven. Maar gaven gebruiken, misbruiken tot een doel stellen. Buiten de leiding en zalving van Gods geest. Nee. Weet je wat er gebeurt mensen? Dat is nogal duidelijk. Deze mensen hebben totaal geen begrip van de situatie. Dat ze raad geven, zeker. Maar welke raad had ze die man moeten geven? Man, koning, je zal toch een keer onder God moeten komen, hoor. Koning, je zou je schuld moeten eigenen, maar God is de schuld niet. Maar dat ben je toch zelf. En dat je die wegen Gods niet kan aanvaarden, dat is niet Gods schuld, dat is jouw schuld. Toch? Eigen je brief. Een keer. Dan kom je mee onder God terecht. Maar dat hebben ze hem niet aangeraden. Daarom heb je gezegd, je moet luisteren tussen de strijd die er is in het leven van Gods kinderen. En vergis je niet. Hij is de mensenmoorder van de begeren. En mensen, hij heeft zo'n toegang ook in het leven van Gods kinderen. Hm? Onze beleidenis spreekt dat er een driehoofdige doodsvijand is die niet ophoudt om aan te vechten. En daar hoort de duivel ook bij, hoor. die hoort er ook bij. En weet je wat is, daar hebben we vaak die poorten maar wagenwijd voor openstaan. Ik was nijdig op God. En over die influisteringen. Ik heb kinderen Gods gekend, die worstelden. Die zei dat ik ben met een vloek duivel bezet. Als ik morgens mijn ogen opent. Dan borrelen de godslasteringen in mijn ziel op. Ja, je bent een onbekeerd mens. Nee, die strijd moet je niet zo gering overdenken. Waar me spotters durven vragen. Waar is god die geverwacht? En laat ik over al die aanvallen maar niet al te breed ingaan. Maar gods kerk... Kent ze wel een onbegrepen mens. En onder de twistingen God zeker. God heeft ook soms zijn twistingen met zijn kinderen op aarde. Waarin hij de blijken van zijn genade komt te onthouden. En ik zou u eigenlijk daar wat meer van willen zeggen. Maar als je nu tijd hebt dat je naar bed gaat. Wilt u dan dat vijfde artikel. Dat onze vaderen schreven tegen de remonstranten. is dus op je gemakje nalezen. Of, of hebt u eventjes tijd. Dat ik u dat eens voorlees. Dan weet u van de strijd. Die Gods kinderen kennen. In de strijd van het leven. En als onze vaderen daarvan schreven. Dan bewijst dat ze daar ook nogal wat van geleerd hebben. U weet dat onze vaderen in de vijf artikelen. Een antwoord hebben gegeven aan de remonstranten die ook leden de afval der heiligen. Hoe Het Gaat over de aanvallen van het leven. in het hart van Gods kinderen. Of dacht u dat uw genade de duivel buiten de deur houdt. Dat gelooft u toch niet. Dat doet alleen God hoor. Die kan, die kan alleen maar de deuren van je hart bewaken. Ik lees. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn zoon, onze Heer Jezus Christus, roept, zaligmakende inwendige roeping. En door de Heilige Geest wederbaart, vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden. Derde vier artikel. Dezelfde, luistert u, verlost hij wel van de heerschappij en van de slavernij daar zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonde. Hieruit spruiten de dagelijkse zonde der zwakheid, en aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken, hetwelk hun gestadig oorzaak geeft om zich voor God te verontmoedigen. Uit oorzaak van de overblijvende inwinnende zonde en ook vanwege de aanvechtingen der wereld en de Satan. Zouden de bekeerden in die genade niet volstandig kunnen blijven. Zo zij aan hun eigen krachten overgelaten worden. Maar God is getrouw. Die hen in de genade eenmaal gegeven barmhartig bevestigt en dezelfde ten einde toe krachtig bewaart. Dus daarin is het leven van Gods kinderen onderscheiden van de strijd in het leven van Saul en van de aanvechtingen in het leven van Saul. Want er staat dat Gods kinderen een genade gaven hebben wat verrotmoediging En wat baart die verrotmoediging. Aanvaarding van de schuld. Hoor je me zingen? Kerkkemme schuld, die u tot straf bewoog, u doen is rein, u vonnis gansrechtvaardig. Hoor je me zingen? Bestreden, gelouterd, getuchtigd, in dal van ootmoed gebracht. O, laat uw heilige geest niet van me scheiden. Die kan alleen in het rechte spoor me leiden. O, Gods gemeente, ze kennen ook die pijlen uit de macht der duisternis. En zeggen: hebben toch geen heil bij God. En uw leven is het leven van Gods kinderen niet. En de ervaringen van je ziel zijn de gangen van Gods volken niet. Maar ze hebben wat van God gekregen. Dat plekje dat de Heer is een Keurlingen bij ogenblikken vergund als in Ephraim. Nadat ik bekeer ben heb ik op de heup geklopt. Ben ik beschaam schaamrood geworden. Omdat ik de smaadheden van mijn jeugd gedragen heb. Dus daarom is het leven van zo niet tot een verschrikking van godsware gemeente. Maar tot separatie. Van geen wat van God is en geen wat van God niet is. De loot het zijn gemeente na zijn eeuwige welbehagen. Leest u die oude beleidenis? Ze is ouder. Saul wordt door zijn knechten aangesproken. Ik heb u gezegd, David is daar in het huis van Saul gekend. Hoe dan wel, wel... Als zou instemt met dat advies van die knechten. En zekerlijk nu kan in de weg van Gods voorzienigheid muziek stichten, verkwikken, troosten. Of heeft de Heer soms in de inzettingen, wanneer de liederen Gods gezongen worden, niet vaak Gods kinderen bemoedigt en vertroost, dat de hemel droopt. Zal toch God mijn steenrot spreken, waarom, heren, vergeet gij mij? Of wanneer de dichter in 63 zijn ziel komt uit te gieten, en ze verlangen naar God van kun je mijn steen aan u gedenk? Of wanneer de ziel uitgeklaagd wordt tegen de levende God, geef u de zielen van uw tortelduif toch niet aan het wild gedieten? Ja, dan kunnen de lieder in Sion troosten. En die profeet, weet je wel... die eenmaal zeide... breng mij toch een speelman... en zong Jezus... voor de diepe gangen van zijn lijden... niet met zijn kinderen... en als ze de lofzang gezongen hadden... ja, dan kunnen tot troost worden... maar dat bedoelen ze niet. Ze willen van het kwade af... maar ze willen niet in de gemeenschap met God terug... En dat is precies het onderscheid tussen het leven van Gods kinderen op de aarde, die de vrucht van de zonde aanvaardt, maar die buiten God niet leven kan, mensen. God als is. Ach, wanneer. Die knechten hebben er niets van begrepen. En Saul ook niet. Dus Laat er maar eentje komen. Wie weet, helpt. het. Maar wie, hoe en wat? En dan weten ze wat. <klas> ja, ze weten wat. Ik heb u gezegd, die man naar Gods hart, dat leven dat was bekend. Zal ik u voorlezen? We lezen in de schrift. Toen zei Soutos en Knechten, zie man toch uit naar een man. Die wel spelen kan en breng hem tot hem. Hij zegt, wie weet het, van je kwalen en je wist dat, niet. Maar is er ooit een verlangen geboren om Gods, in Gods gunst te delen? Toen antwoordde een van de jongens, van de jongelingen en zei Zie, ik heb gezien een zoon van Izei, de Bethlehemiet... Die spelen kan en is een dapper held en een krijgsman... En verstandig in zaken en een schoonman en de Heer is met hem. Ja... Dat was mijn eerste gedachte, die natuurlijk een toeleiding vroeg om dat te begrijpen. Want hoe zou deze man ooit op David gewezen hebben, als dit alles niet in het paleis van Saul had afgespeeld? Ze kennen David, een van die jongelingen. Die moeten David gekend hebben. En die geeft een goed gerucht. En dat goede gerucht, dat durft hij zelfs bij die goddeloze koning nog te brengen. Een goed gerucht van een kind van God. De wijze waarop hij David gekend heeft, weten we niet. Wat die omgangen geweest zijn, weten we ook niet. Komt hij uit Bethlehem? Komt hij uit het geslacht van David? Ook daar hebben de gegeten naar antwoorden gezocht, hebben namen genoemd. Die filosofie ga ik niet in mij, God weet het. En de Heere heeft aan dat leven van deze David een getuigenis gegeven. Een wonderlijk getuigenis, want de geest gods kwam toch op hem? En toen had hij twee zaken. Hij had een kinderleven en een toerusting voor het koningschap. Ook daar zou ik nog alles wat van kunnen zeggen. Kinderleven en een toerusting voor dat koningschap. En dat is niet verborgen gebleven. Als God genade verheerlijkt, kan dat niet verborgen blijven. Al houdt dat leven zich wel verborgen. En ik geloof altijd nog aan een verborgen leven. Maar daar geloof ik in. Ik geloof dat er mensen kunnen zijn... Die een tijd lang dat verborgen omgangen met God denken te bedekken. Maar kan niet verborgen blijven. Tuurlijk niet. Als vanavond een van je kinderen bekeerd wordt. ze zijn toch wel in de kerk, hè? Ze zijn toch wel in de kerk? Maar niet. Maar als vanavond een van je kinderen bekeerd wordt. ja, maar dat ga je zien hoor. Dat kan je morgen gewoon al zien. Ja, dan zitten ze wel met een beetje betraande ogen aan tafel hoor. Want die worden ontdekt als ze onbekeerd zijn. En als ze dan al zo eens uh, morgen aan je tafel zeggen. mijn kind, wat is er? Meisje, wat scheelt u? Je zit zo... Uh, He, er geen zin in vandaag? Ach moeder. Wat? Ik ben onbekeerd. Ik ben onbekeerd. Ik ben zo ongelukkig. En hoe weet je dat dan, mijn kind, wel ik ben God kwijt, dacht je dat je dat niet ziet? Of worden we tegenwoordig pratend geboren en met grote beleidnissen? Dan geloven we toch niet in koldwijkenbroeken. hè? Hey. Zou je dat niet zien, dat kinderleven? Maar als de Heere toerust, toerust, zie je dat ook, wat staat er geschreven? Luistert u goed mee? Ik heb gezien de zoon van Isi. Je wist waar die woonde. Weet ze in Kootwijkerbroek ook nog waar je woont? De Bethlehemiet. Die spelen kan. De grote gaven. Maar gaven. Die kan God gebruiken. Natuurlijk. Natuurlijk. Bij de algemene arbeid van de heilige geest. Oude Dominik zou ons leren. Dat de kerk door de gaven gediend wordt. Natuurlijk, groot gaven staat er. En is een dapper held. En een krijgsman, hoor u. Die ging voor niemand uit de weg. Was zo toen nog niet wist wat David zou zeggen: van die strijd met die leeuw en die beer, weet je wel. En dat hij echt wel. Uh, want het was een krijgsman. Dus hij had in de krijg gediend, sommige ze exegeten zeggen, ja, de orde van deze hoofdstukken is niet, want je moet dat eigenlijk zien achter de zaken van Goliath. Ja, dat is natuurlijk onzin. Gods geest, die kent de orde wel, waarin de Heer komt te leiden en te leren. En bovendien, zegt hij, is een dapper en verstandig in zaken en hij is een schoon man. En dat schone heb ik de vorige keer u geprobeerd duidelijk te maken. En toch is dat nou niet te belangrijk. Als dat er nou alles gestaan had. He, en dapper en begaafd. En een krijgsman en schoon. En als er dan een punt gestaan had. Nee. Nu staat er wat belangrijker achter. Wat dan. En de Heer is met hem. Dat is wat. Dat nou. In de omgang mensen. Van je gaan zien. Dat God met je is. Dat de Heerde dat op een bijzondere wijze betoont. Op een bijzondere wijze bevestigt. Nu moet je dat nog weer duidelijk maken. Nou, dan denk je maar aan Jozef, hè. Aan Jozef. Toen hij in het huis van Potifar was, toen zag men dat de Heerde met hem was. En zelfs toen hij in de diepste kruiswegen verkeerde, dat weet je, dat hij in de gevangenis van Potifar kwam. En de gevangenis kwam, toen kwamen ze toch nog aan de Dat de Heer met hem was. Want alles wat hij deed, gaf God getuigenis aan. De Heere was met hem. De Heere die, die gaf iets in de afdruk, wat ook nog staat geschreven: heen nog, weet je? Hij wandelde met God. Toen, en toen heb ik vanmiddag zomaar zitten denken, achter mijn bureau. Wat voor leven zou dat toen geweest zijn. En God was met hem. Ik denk dat zijn leven in die tijd zo teer was. Hè? Misschien kan je het wel terug. Kinderen gods. Dat eerste leven. Dat tere leven. Geen kranten in je vingers. Geen boekje van de wereld in je huis. He? Grote schomago. Alles wat je dacht niet dat met God gunst te maken had. Heden uit, heden uit, heden uit. Geen wereldse vrienden, geen wereldse zaken, trouw in de inzettingen, Gods woord verslinden, alles wat maar te eten was opeten. Ja, zoete tijd hoor. En de heren was met hem gesprekjes met God houden. Dagen en nachten verkeer, als ik wakker word, dan is hij nol bij me. Deel onder de toediening. Oh wat is God toch goed in dat beginnende leven. Wanneer de hemelen druipen en elke dag inkomsten zijn. En elke prekerak is. En elk hoofdstukje wat je leest er wel wat voor je bij is. Toen hij niet gedacht dat het nog anders zou worden. Zei maar hier staat het wel over. En de Heer die was met hem. Toen ging het geur van je leven uit. Ja. En nou ik maar niet over dat persoonlijk leventje begin maar daar zou ik toch wel wat van kunnen zeggen hoor. ja dat mijn vrienden niet meer aan de deur durfden komen op plaats en zei die doet toch niet meer mee en niet weten dat het niet meer kon begrijp je O, oh, die afgezonderde tijden met God en voor God te leven. En dan zeiden de ouderen, dan was er geen hemel tot loon en geen hel tot straf. Maar in die ogenblikken genoeg aan God hebben. En zwijgend over de wereld. Niet? Maar wat moet je nou eigenlijk zeggen? Van iets wat geen woorden kunnen verwoorden. Zo was dat leven van die jonge man. Ik heb je gezegd, hij was een jaar of 18 toen hij in die tijd al beleefde. En dan... <tus> Ja, dan moet die man komen, nee, maar dan zie ik dat ik nodig moet laten zingen. En laat dan die tweede gedachte maar wat opbouwen. 138, derde versie. Dan zingen ze in God verblijd aan hem gewijd van z'n heren wegen. Uh, wat er verder volgt, derde van 138 Een van de jongelingen en zeiden: Ik heb gezien een zoon van Isaïe, de Bethlehemiet, die spelen kan. Hij is een dapper held, een krijgsman, verstandig in zaken en een schoolman en met hem. Maar ga die veel afbreken. Ik, eh, ik denk zo, die man die dat getuigenis brengt, en dat hof vanzelf. Die heeft David dus horen spelen. Hm? Die heeft David dus horen zingen. Is gebeurd. Anders zou hij het niet weten. Ik geloof niet dat hij wereldse versies gespeeld heeft. U? En wereldse liedjes gezongen heeft. Nee, dat geloof ik niet. Sommigen zeggen, ik weet niet wel dat in die tijd ook Psalm 23 al gedicht is. Ik weet niet, het zou kunnen. De Heer is mijn herder, We zal niets ontbreken. Hij voert me zachtjes, zeer stille water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mijn sporen, gerechtigheid. En ze zou best kunnen. Maar, maar, maar dat hij daar gezongen heeft: zal mij mijn zo hart u weer vermelden, Heer, dat kunt u best geloven. Daar heeft hij gezongen en ze hebben gehoord. Zingen die kinderen van u ook andere versies dan vleden jaar? Hm? En als uh, ze bovenop de kamertje zijn, of misschien dat je maar een orgeltje thuis. Dat je ze tegenwoordig niks anders achter dat orgel vindt. Van uh, het jacht jachten komen. En heren, uh, je maakt met uw wegen. Dat hebben ze gehoord. En daar heeft hij getuigenis van gegeven. En ze kunnen het. En hij heeft machtig om dat te doen. Maar nog ga ik naar mijn tweede gedachte. Saul heeft die boodschap gehoord. Kon zijn. En hij heeft boden gezonden. Staat er in de schrift. Zou nu zon boden tot Izei. En zeiden: zend u zon David tot mij. Die bij de schapen is. Ja. Moet u even denken: op een zeker moment gaat er dus een groepje mensen, bodenstaten, dat is met luister gebeurd, dat kunt u best begrijpen. En die gaan naar, naar Bethlehem, Juda, weet je wel, klein om te wezen onder de duizenden van Juda. En overtrapt zijn uit u zal me voorkomen. En die zijn op weg naar Izei toe. En nu zou het daar in dat huis van Izei geweest zijn? Want er is toch nogal wat gebeurd. Daar heb ik u in de vorige bijbellezingen nagewezen. Dat ze stuk voor stuk allemaal eh, langs de profeet gekomen zijn. En dat te midden van zijn broederen hij gezalfd heeft. En deze is het, die heb ik verkoren. En ze hebben daar de broer zien liggen. En ze hebben die zalfolie hebben ze gezien. En ze hebben ze geroken. Want die liefdegeur moet altijd tot liefde noemen. En ze hebben het gezien, want er ging gelangs vanuit. En wat er nadien gebeurd is in dat gezinnetje, weet ik niet. Ik weet wel straks. Als we de geschiedenis gaan mogen gaan vervolgen, dat is allemaal zo betrekkelijk. En we komen daarbij dat slagveld, weet je wel, met Goliath. Dan waren die broertjes niet zo lief voor hem hoor. Die waren niet zo lief voor hem. Dus ze hebben er allemaal lang niet voor gebogen. Dat er zulke grote dingen in het huis van Izi. Daar zijn ze allemaal lang niet blij mee geweest. Maar er waren er enkele die waren wel blij. Maar goed. David daarbij te schapen. Dat wist die jongen zelf. Want die had gezegd. Hij is bij die schapen. En Izi. Hoe heeft, heeft Izi dat beleefd? Want het is toch maar in zijn huisgezin gebeurd. En het is niet in een hoek geschiet. En hoe zal dat alles nog zijn vervulling krijgen? Eén ding komt openbaar: ICI heeft niet geprobeerd het zelf op te lossen. Vast niet. Die is er met zijn vingers van tussen gebleven. Dat heb ik in het verleden ook al gezegd. Er is geen groter genadewonder dan dat men onze hand er niet in heeft. Kan je bij Comrie lezen: men heeft zijn hand er niet in. God die zorgt voor zijn eigen zaken mensen. Die heeft dat geknoei van mensen niet nodig hoor. Echt niet waar. IJsie heeft op God gewacht. Maar er wel werk mee gehad. Hoe zou dat nou ooit nog eens in vervulling gaan. En langs welke weg zou de Heer zijn beloften gaan toepassen. Zo leeft er een volk op de aarde. Zo hij vertoef verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen, werkzaam geworden met de ingestorte beloften, maar ik laat me niet afvoeren van mijn onderwijs. En David, nou dat, dat, dat teken dat leven is een getuigend leven geweest, maar ook hij heeft dat aan God overgelaten. Als ik dat nu zo zeggen mag, en ik bedoel het heilig, hij is niet zo geweest als Jacob, die na de openbaring van de genade zijn zoon Jozef dat koningskleedje maakte. Ja? Maar ze hebben natuurlijk wel dat Jacob daar de waas was. Want je hebt de toekomst, want hij heeft dat koningschap van Jozef daarin beloften aanvaard. Maar Jozef was ook de hoor, want die heeft het wel aangetrokken toen hij naar zijn broers ging. Die hebben ook niet op God kunnen wachten. Maar David heeft op God gewacht. En die blijven getuigen van zijn leven. En dan komt er een ogenblik komen die boden. En die boden zeggen tegen daar het. Boodschap van de koning, zo moet u denken. In algemene zin was het gebruikelijk onder de koningen om een groep jongelingen om de troon te hebben. Dat weet u wel, ik kan ik vele voorbeelden van de koning in Israël bijhalen. Denk maar aan de luister van Salomo, omringd van de duizenden jongelingen staten. Het was, het was tot de status, weet je wel. Tot, het koning, tot de koning gekomen en daar bij de troon mogen dienen. Maar het was hier anders. God die ging zijn raad uitvoeren. En de Heere zou David de man aan zijn hart brengen in dat koningshuis. Om er langs deze weg voor te bereiden. Wat het koningschap zou inhouden. En als David die boodschap hoort... Gekomen naar de koning is hij in alle gewilligheid gegaan. Hoe dat dat zou gebeuren was ook een raadsel zijn leven. En dan kan ik natuurlijk uit de praktijk van het leven van Gods kinderen dat ook zeggen. Ik kan het ook zeggen uit het leven van de ambtsdragers gods. Ja dat meen ik uit diepste ziel. Ik bedoel en hoop ook dat je het dan een beetje begrijpt broers. Als je naam afgelezen wordt. Dan is dat een zaak waar God al jaren mee bezig geweest is. Dat geloof ik zo zeker. Al weet je niet hoe het ooit vervuld zou moeten worden. Ik heb ooit eens een ouderling gehad. Ook in mijn eerste gemeente. Toen die gekozen was dat hij me op kwam zoeken. En dat hij zegt. Had je nou anders niks meer als mij? Zeg ik zei al wat vragen. Kwam het onverwacht? Hij zegt: nee, kwam niet onverwacht. Oh, dat geloof ik zo van harte. En dat is in deze week, deze zaak nog precies inderdaad. Het komt niet onverwacht. De Heer bereidt voor, en de Heer bereidt toe. En de Heer die wint in. En dan is in dat huis van Isië een deur geopend... die ze zelf niet zagen. Ik denk zo vaak aan dat wonderlijke getuigenis... in de brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Dat de Heer Jezus zegt als de amen en de opperste wijsheid. Ik heb u een open deur gegeven... die niemand kan sluiten. God opent deuren voor zijn kinderen... In de natuur, al schijnt het soms in het leven. dat alle deuren dicht zetten. volk van God? Dat je niet zoveel opening zullen zien. Maar God opent de deuren in de natuur. God opent de deuren in alle levensvragen van zijn kinderen. op zijn tijd zal God die deuren openen. Hij zal ook de deuren openen. Die oplossing zullen geven op de levensvragen van zijn kinderen. Wat gebeurt daar? Daar in Bethlehem. Daar komen de boden, zegt u. En daar is David en Isaacs. En nee, gemeente, u luistert niet goed. God gaat een deur openen. Die deze mensen niet gezien hebben. En langs deze open deur gaat God zijn eeuwige raad volvoeren. En u zou ook eigenlijk gedrongen moeten zijn. Voor deze was de zaak dicht. Was er geen ruimte. Het hoe was verborgen. En nou geloof ik in het leven van Gods kinderen. Dat het niet anders zijn zal. Dat is ook wat eens zeggen heer. Als er nou geen opening van boven komt. Dan komt er nooit wat terecht. Als u nu zelf geen deuren gaat openen. Dan komt er nooit geen ruimte meer. God een kerk is vastlopen. En eer ik dat onderwijs nou verder opgebouwd, komt toch niet meer bij. Vanavond doe ik ook niet. Al wees nou eens eerlijk. Heb je nou zelf geen momenten in je leven gekend. dat je zegt: Oh God, nou is er geen nagelschrapruimte meer over. in de natuur, in de genade. in je levensvragen, in je strijd, in je problemen. Totdat de Heer het zelf gaat openbaren. God baant. En door brede stromen ons een pad. En daar rijst zijn lof op. stemmen snaren nadat hij ons geheiligd Ik heb tegen u gezegd toen ik met deze bijbellezing begon. Ik bind me niet aan bepaalde gedachten. Uh, dan denk ik dat ik tekort doe aan hetgeen wat ik bij ogenblikken wel eens geloof. Dat geloof ik soms wel. Dat God op de prikkel ook nog wel wat doen wil. En dat de Heer tenslotte op de preekstoel zelf voor de dauw en de bediening van zijn eeuwige geest zal zorgen. En dat het de Heer behaagt om van de daken te laten prediken wat in de binnenkamer geschiet. Ja, God laat zich niet binnen aan mensen gedachten. Maar eh, dat eenvoudige kruimelwerk dat we dan met elkaar mogen hebben. Voel je nou aangesproken. Ik zit er nou ook bij, die denken, Heer, dat zou als een zo is. Ja, dan nou, moet je niet zo bekommerd zijn hoor. Maar zal ik nooit bekommer geweest dat hij zo was. Die zijn nooit meer onder God gekomen. Het heeft hem nooit uitgedreven tot de trondagenaren. Maar zou je de vermaningen niet vergeten, je? Denk erom hoor. Als je de vrijheid zoekt en God zal je je geven. Dan ben je op weg naar de verlorenheid. Terwijl het nog heden genaamd wordt. Verlaat de slechtigheden naar leven. Treed op de weg als verstand. En kinderen gods. En al je levensvragen, noden en zorgen. Weet je wat die kerk zong? Hij zal zijn werk voor mij volenden En hij bad en verlaat niet wat uw hand begon. Levensbron wil toch bijstand zenden. Amen. De heren, u betaamt ons u te danken. Het gaat altijd door de mogelijkheid heen. En dat moeten we steeds maar meer ervaren, ook in de ambtelijke dienst. Hij heeft gedacht dat we niet bekwaam zouden zijn vanavond om de kerk te dienen. En dan geeft u nog altijd ruimte die wij niet zien en u maakt gemak waar het niet gevonden wordt. Dat we u daarvoor erkennen mochten, u bent ook degene die het woord brengt waar u het wil, u legt het toch op zijn plaats... Ook dat vermogen we niet, hebben we ook wel eens gedacht, heren, dat we woorden op zijn plaats konden krijgen. Maar u brengt het waar dat u het wil en u geeft daar de kracht van te beleven. Neemt het mee, o God, en deelt het uit, ook in de nalezingen, dat er nog stichting en onderwijs in gevonden mag worden. En willen het tekort verzoenen en dat om Jezus wil. Amen. Slotversie, 74 twaalfde vers: Gij evenwel, Gij blijft dezelfde, o Heer gezegd van als men toeverlaat mijn koning, die ukom schaafd en uit uw hemelwoning voor ieders oog uw haatreging te keer. 12de van 74 is onze slot.